Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man van 19 uit Pijnakker, die gisteravond binnendrong bij de NOS... handelde alleen en niet namens een organisatie. Er was ook geen cyberaanval gepland en er waren ook geen explosieven. Zo heeft hij tegenover de politie verklaard. Eerder ja, was al duidelijk dat zijn vuurwapen nep was. Waarom hij de journaalstudio binnendrong en wat hij wilde is nog steeds onduidelijk. Twee basisscholen in Loppersum in Groningen worden tijdelijk ontruimd vanwege de kans op aardbevingen. Ze zijn mogelijk niet veilig als er zwaardere aardschokken komen. Zo is gebleken uit inspecties door de NAM. Op de school zitten 200 leerlingen. Ze worden tijdelijk ondergebracht in noodgebouwen. De gemeente Loppersum bekijkt dan of de scholen kunnen worden verstevigd of dat er nieuwe gebouwen moeten komen. De staatsloterij heeft deelnemers jarenlang misleid door de kans op winst groter voor te stellen dan die was. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen door de Stichting Loterijverlies. De prijzen werden getrokken uit een pot waarin ook onverkochte lotnummers zaten. Met deze uitspraak gaat de Stichting Loterijverlies een schadevergoeding claimen van tientallen miljoenen euro's. Meer dan honderdduizend deelnemers hopen via een schikking geld terug te krijgen. In het zuiden van Pakistan zijn zeker twintig doden gevallen... bij een bomaanslag op een Sjiitische moskee. De bom ontplofte tijdens het vrijdaggebed in de stad Shikarpur, zo'n 500 kilometer ten noorden van de havenstad Karachi. Er zijn zeker vijftig gewonden, onder wie veel zwaar gewonden. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het weer, veel zon en misschien nog een bui... alleen in het zuiden en langs de oostgrens veel bewolking... door twee tot vijf graden... Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten weerbuien en meer wind. En dan is er ook weer kans op gladheid. Ook in het weekend buien met kans op natte sneeuw. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANUB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat file tussen Reewijk en Woerden, 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Knopend Ipenburg 2 door een kapotte vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam bij de randweg van Dordrecht, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Toestand geworden, zeg. Dat wist die man niet, bleek de levertijd acht maanden te zijn. Wat in dat, dat Kommen ze... Nee, wacht nog even. Kommen ze na die acht maanden... komen ze met een ziekenfondslevertje van een onbekend merk. Nou ja. En die, en die man zwaaien met de consumentengids... van ik wil een Unilever, Unilever. Nee, nee, ik kan best hard praten. Hij kan niks horen namelijk. Het Vliezer Slakkenhuis, dat is eruit gehaald, dat is naar Amerika. Amerika, voor onderzoek. Hij kan niks horen. Hij kan niet denken ook. Achterkwap ligt in Japan. Nou, vanmorgen is er een Canadese professor... die is er met zijn hele borstkast vandoor gegaan. <lacht> en dan ligt hij met de zingen in dat bed. My body is over the ocean. Ik dacht toch niet dat ik al die tijd met dat poot te mogen liggen. Ik mankeer niks, dank u zeer. graaf Hendrik en graaf Floris. Zij stierven gelijktijdig af. Dat is dus wel merkwaardig. Twee graven in één graf. De filosoof... De filosoof Descartes. Ik denk niet meer, dus ik ben niet meer. Tandarts... Ik deed mijn werk met liefde, met vreugde en geduld. Nu rust ik hier in vrede. Het laatste gat is gevuld. <lacht> Hamlet, Hamlet. To be or not to be, dat boeide mij het meest. Maar zijn of niet zijn is voorbij, nu ben ik er geweest. Rust, Richard Nixon. Hij heeft dit zelf geschreven. Dus zal het wel niet waar zijn. Dus is hij nog in leven? Advocaat. Gebrek aan werklust kan men mij niet verwijten. Ik werk nog na mijn dood. Ik ben voor altijd pleiten. Een striker, een striker, midden op straat, helemaal bloot, zie hier het gevolg, ik schaamde mij dood. In ieder graf ligt wel iemand, een dwaas die dat betwist. Ja. Hier echter ligt niemand, want hij kon niet worden gemist. In de drank en in de Bijbel heb ik iets moois ontdekt. Als ik nu Lazarus zou wezen, werd ik weer opgewekt. Een bolleboer. Een bolleboer. Ik lig me hier al jaren enorm te verwonderen. Nu zie ik dan de bollen ook een keer van onderen. Ik ben even afwezig en vraag u waarheen. Ik ben twee graven verder bij juffrouw van Veen. Oh. Wie om een grafschrift lacht, die zal dat ooit berouwen. Nu lach je om dat van mij. Straks lacht men om het Gekke, Gek, hè? Gek. Altijd, altijd heb ik het gevoel... Het loopt niet goed af. En, eh, geen honderd psychiaters helpen me daarvan af. Kijk dit lijf nou. Hoort het bloed. Voelt het hart. Dat klopt. <totstut> Je moet er niet aan denken dat het morgen stopt. Ga we nou niet raden dat ik erin berust... het onrecht dat de dood is... wordt dan weer gesust. Kijk. Ieder industrieproduct krijgt één zwakke plek. De omzet wordt dan groter... dankzij zo'n gebrek. Nou. Het lijkt dat die de mensen maakt daarvan heeft geleerd... In ieder organisme is het één ding verkeerd. Het hele lichaam werkt nog goed en doet wat je verlangt. En er om slecht onderdeel word je afgedankt. Ja, dat ik straks de doodstraf krijg, daar wil ik niet aan. Vindt u dat nou rechtvaardig? Ik heb ik het niks gedaan? Als je dit jaar op jaar goed hebt ingeprent... Ja, dan kom je toch tenslotte zelf aan je hente. Dan blijkt dat ene onderdeel reddeloos defect. En dan komt er een machine die je leven rekt. Maanden, god weet hoe lang leef je dan nog voort... En stop je de machine. O, oh, noemen ze dat moord? Zeg je lieve mensen: hé, hey, zet dat ding toch af? Je bent en blijft veroordeeld tot de levensstraf. een gouden oude doen. En over dit nummer hoorde ik vanmorgen een DJ bij een uh, ander radio nogal denigrerend doen als uh, oude meuk. Sorry, uh, meneer de DJ. Als wij oudere DJ net zo, de, uh, DJ's net zo denigrerend doen over de nieuwe muziek als jullie over de oudere muziek. Dit blijft gewoon mooi. De hollies. He ain't heavy, he is my brother. dat niet dat die dj'tjes tegenwoordig zo denigrerend moeten doen over dit soort uh, oudere muziek. Als dit er niet geweest was, waren jullie er ook niet geweest, jongens. De Hollies. Prachtig nummer overigens. He ain't heavy, he's my brother. En, uh... Ja, we gaan eens kijken of er nog het een en ander te beleven valt uh, de komende... de komende tijd. Ja, dan ik het goed. Dus heb ik hem aan de telefoon hoor. Joop van S. Junior, goedemiddag. In levende leven, Ruud. In levende oh, ja. leven nog wel. zo zozeer, zo, zo, zo, zo, zo. Ja, wel. Ja. Ja, um, ja, we hebben het altijd op vrijdag over het komende weekend. Ja. <coughs> maar ik denk dat we het beter over volgend weekend kunnen hebben. Ah, dat is nog, is nog wel wat leuks hoor. We hebben vanmiddag flirt ja, inderdaad. Ja, zijn. ja, ja dus, dat we is we Wel zaterdag hebben wij nog eventjes in uh, café 4. Het uh, wereldberoemde Raadje Plaatje. Ja, dat is leuk. Dat is een mooi initiatief. Ik heb uh, de allereerste keer mee mogen doen. Toen werd team, uh, het team van CFM gewoon keihard binnen met een heel groot verschil. Waarom doe je niet mee, dan? En, uh, uh, ja, omdat ik uh, gewoon niet kan. Ik moet uh, uh, iets anders uh, moet ik doen. Ik moet er gewoon een sport doen. Ja, ja. Dat zat. ja. Maar goed, uh, dat, dat is natuurlijk voor mijn werk. Oh ja. Dus dat is eigenlijk... Maar dat is verschrikkelijk dus leuk. Heb jij wel eens meegedaan, Ruud? Nee, nee, nee. Want het, het, die die, die, die Smit, die, die, die plant het altijd zo dat ik niet kan. Ja, ja, ja, ja, dat, nou, dat, dat doet ik. hij expres natuurlijk. Want hij, is kijk, als, al, hij is gewoon bang. gewoon Ja, ja met, natuurlijk. Als, als ik mee ga, doen, ja, ja, ja. Als ik mee ga ja. doen bij CFM, dan wint CFM met... met, met, met Aardenlengte voorsprong natuurlijk. ja, nou, ja dat, uh, dat is dus alles een keer eerder gebeurd. En ja. ik kan me voorstellen, want ja, als er één een wandelende uh, encyclopedie is, wat uh, oude muziek betreft, dan ben jij het wel. Ja, ja maar ja, ik kan niet. Ik moet, ik moet werken morgen, ook werken morgenavond. Dus het is pech. Het is gewoon ach, pech. Het okay, ja, ja. Ja, is een ja, ellende nee, nee. in deze wereld. Maar kijk, het, het, het gaat over niet alleen over oude muziek, Ruud, het gaat ook over moderne muziek. Ja, dat weet ik. Door, ja, en daar van, ik weet ik dan weer niks van. Nee, ik ook niet. In het geheel niet. En voor mij was dan ook toentertijd de, de, de oude muziek, zeg maar, 60, 70 jaar was voor mij weggelegd. Ja. Ja, en we, we, we, we, ik geloof dat we maar één fout zouden. Dat was niet eens een muziekvraag of zo. Nee. Dat, dat, maar, want er gaan namelijk er gaan rondes van tien vragen en ja. dan... Uh, en dan wordt er een, na die 10 vragen wordt er een algemene vraag gesteld. En die telt extra. Ja. Nou, dat kan je wel als een misser hebben. Ja. En dit hadden wij toen ook. Ja. Ik meen dat het ging over wanneer is uh, het wereldkampioenschap, uh, voetbal toegepast. En zo wat wat kijken terug hoor. Ja. ja, en dan zaten we net een paar dagen naast. Maar nou goed, dat is helemaal niet uh, zo belangrijk. Uh, maar het is wel heel erg leuk. En ik weet niet of er nog plaats is. Want het is vrij snel vol. Het is natuurlijk ook niet al te groot, uh, Café 4 in de nee. hand. Ja. Maar uh, mocht er nog plaats zijn, meld je aan. want Het is Het is, het is zo, leuk. Van een schitterende avond, ontzettend leuk om dat ja. mee te mogen maken. Ja. En uh, uh, dat heeft uh, Rob Smits uh, uitstekend gedaan. Ja, dat is een leuk Goed. initiatief. Nou. Nou. Nou. En verder, en we uh, we verder hebben we vanavond we natuurlijk in de stad Schaalburg in Velsen, maar wel even vermelden, prachtig concert van Flerk. En die zit er bij ons in de uitzending vanmiddag, het eerste uur. Oké. Okay. Ja, okay. Dus dan weet je dat ook. Ja, ja. is niet slecht. En uh, nog iets over de, de stad Schouwburg van Velsen. Voor de mensen die dat leuk vinden. Uh, aanstaande zondag is het daar vanaf 1 uur tot een uur of 5 open huis. Want die Schouwburg bestaat 75 jaar. Okay. En uh, dan hebben ze open huis. En dat is alles uit de regio mag daar dus dan 20 minuten optreden. Dus uh, dat is ontzettend oh. leuk. Ja. Nou, daar uh, heb je een goed podium, denk ik. Ja, dat is een prachtig podium. Sta ik ook eens in de Schouwburg, ja. hè, toch? Ja. <laughs> maar goed, jij wou het natuurlijk over volgend weekend hebben... want dat is een ja. feestweekend bij uitstek, hè? Ja, uiteraard. Dat is ja. geweldig. Want... Uh... Zowel uh, CFM bestaat 25 jaar. Eigenlijk de maandag daarna. Maar dat maakt niet uit. Dat wordt het weekend daarvoor gevierd. Ja. En de Sanfordse Courant bestaat 10 jaar. Zo. Nou, daar zijn we druk mee bezig met een, met een, een, een heel mooi jubileumnummer. Ik, ik zal geen tip van de slijer oplichten. Maar donderdag in, in de bus in ieder geval. Mm -hmm. En ja, ja we, gaan, we gaan natuurlijk terugblikken op die 10 jaar Sanfordse Courant. CFM heeft echt een heel feestweekend. Dat begint uh, al op... Uh, op donderdag volgens mij. Dan heb ik daar die gegevens op dit moment niet van. Ja, het, maar... begint op, uh, het begint al op donderdagmiddag met een speciale. Uh, uitzending van Muziek Boulevard Live. Waarin twee mensen ja, dus. dus uh, ja, het het. teruggaan het het. naar de jaren 90. Het jaar dat CFM ja. werd opgericht. En dat is en het leuk. Alleen maar over, over muziek en uh, nieuwsitems uit die jaar. Uh, uit het jaar 1990. Wordt, ja. wordt uitgezonden. Ja. Vrijdag begint een 25 uur uitzending van CFM. En. Die wordt eigenlijk geopend door de burgemeester Niekbijer, die is daar aanwezig. En men heeft geprobeerd om het voltallige college binnen te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. Maar wel een heel groot aantal uh, raadsleden zullen achter de presance geven ja. bij deze feestelijke gebeurtenis. Ja, en dat is om vier uur middags. In... Of, uh, op, de, op de radio natuurlijk. Ja. En ook op, uh, op kanaal 40 van de Digitale uh, Ziggo zender Ja, en uh, niet te vergeten en niet te vergeten via onze app, hè? onze fantastische app. Ja, Uit de smartphone. Kijk ja, ook. En... Ja, en zo omdat we zoveel te doen ja. Dan is het zaterdagmiddag nog een hele speciale middag. Dan uh, is er live uh, radio bij uh, Tolassa Vers van Zeest. Van Tolassa. Dat is eigenlijk het middelpunt van uh, de feest van uh, CFM. Het begint al om twee uur met uh, de radio die daar live zal uitzenden. Ik ben er ook voor uitgenodigd om het te hebben over de sportevenementen... die uh, CFM in de jaren heeft uh, live heeft uitgezonden. Daar heb ik een examen van mee mogen maken. was geweldig. En ja, er zal van alles nog eens wat tevoorschijn komen... Dan is om 6 uur de receptie van de CFM, ook bij Talassa. En daar is gewoon iedereen die de belangstelling voor heeft, van harte welkom. Je hoeft geen medewerker te zijn of oud medewerker. Je hoeft niet eens sponsor te zijn. Als je denkt, nou ik vind het leuk om daar naartoe te gaan, dan ben je van harte welkom. Vanaf dus uh, 6 uur tot half 9 bij Talassa. Dan ook nog natuurlijk ook nog even vernoemen. Uh, in de avond uh, vanaf 9 uur treedt. Uh, ...van Kessel Live op bij Café Neuf. Dat was eigenlijk bedoeld als uh, nieuwjaarsconcert bij Café Neuf. Dat kon helaas niet doorgaan, want uh, Petter van Kessel die was ziek. En dat, uh, dat werd dus verschoven en dat is dus komende week zaterdag. En uh, komende week zondag hebben we ook nog... ...ja, dat moet ik ook absoluut noemen, Frits van Andersbergen. Vincent Andersbergen is in mijn ogen de beste vibrofonist van Nederland. Hij van van in Europa. Hij is jazz in Zandvoort. En daar heeft hij dus ook zelf jaren van deel uitgemaakt, maar dan als drummer. Maar ik vind hem als vibrofonist vele malen beter. Wat is die gozer goed? Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Begint om half drie in de klok. En ja, dat is wel een toegangsprijs, maar dan heb je ook wel wat hoor. Goedemorgen. Ja. En, ja, echt geweldig. Ja, en als je en van jazz uh, houdt, als je van jazz houdt... Ja, dat dan wil even. ik net gaan zeggen. Ja, als je van jazz houdt... Ga je gang? Nee, wat wij zeggen, vertel maar. Vertel maar. Ja, over de jazz, dat het uh, live gaat gebeuren vanuit de studio aan de Tolweg met uh, bands en optredens. 4 uh, uur lang live jazz op uh, CFM. Ja. In het kader ook van het jubileum. En er komen, er komen hele leuke mensen, onder andere Sven Davis of Sven Duif die komt daar zingen. Uh, Kees van der Laarse komt. Uh, Erik Timmermans doet ook mee. Ik zelf ja, speel ook maar... mee. En uh, er zijn nog een aantal andere mensen. Sheryl Dijf die gaat, uh, gaat drummen. En er zijn nog een aantal andere mensen die daar. Uh, onder andere. De, ik ben even de, de naam van die man kwijt. Maar dat is uh, de nieuwe toets Tielemans, zeg maar. Met zijn mondharmonicaatje. Die komt ook oh langs. Ja. Uh, die ja, komt ook nou, uh, bij uh, Jesse Sanford. Maar ja. wat ik ook nog even wil vermelden. En dat is zeker het vermelden waard. Dat de Rusjanse bent tijdens receptie van CFM optreedt bij Tolassa. Oh? Ja. Ik weet nergens van hoor. Dat laat ik mij vertellen. Oh, ik weet nergens van. Ja, ja. Weet jij dat, Hans? Nee. Heb jij dat geboekt? Nee, nee. Heb jij dat geboekt? Nee, dit hoor ik, dit hoor oh, ik ook oh, voor het oh, eerst. Ja, ja, hoor ik ook voor het eerst. Nou ja, ik, ja. Heb dat, ik heb dat vernomen en ik ben daar blij mee. En ik denk ook dat het een goede zaak is. Ja. Uh, dan kunnen we de, het gebeuren van uh, Laura en Hardy van vorige week gewoon nog lekker even herhalen. Dat was super. Toch? Ja dank voor de leuke recensie in de krant Ja ja nou graag gedaan uiteraard Want ja, het, het, het is ook Het is gewoon waar wat ik naar schrijf Ja nou goed, in ieder geval, er staat een hoop te gebeuren. En met name volgend weekend. En dan zullen we waarschijnlijk ook geen tijd hebben voor de weekendagenda. Dat is ook niet nodig, want we zijn dan de hele, week, de hele weekend gewoon druk ja, met vol ons. Ja, op in de lucht ook. Ja, en we gaan het, uh, ik zal het maandag zullen we het nog even herhalen, Ruud. Ja. Wat er allemaal aan de gang is. Ja, want zo is dat. Want iedereen verwacht het op dit moment. En op maandag verwachten ze het wel. Ja. Dan gaan we dat gewoon nog een keertje doen. We gaan het allemaal nog en het zal nog regelmatig genoemd worden, denk ik zomaar. Goed. Hey Joop, hartstikke bedankt weer. Ja, graag gedaan, uiteraard. En, uh, nou, we ga je Ja, prettig weekend. Jij ook? En uh, tot maandag. Tot maandag. Tot maandag. Uh, Oké. Okay, hoi, hoi. hoi, hoi. Hoi, hoi. LLP-versie van het nummer Think van Rita Franklin. Ja, yeah. van het LP Arita Now. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en nu is het weer tijd voor het uh, regio-nieuws. Het regio-nieuws met hans de Koning. In 2014 gaven de provincies gezamenlijk 7,8 miljard euro uit... aan de uitvoering van haar taken... Denk hierbij aan het aanleggen van provinciale wegen, stimuleren van kunst en cultuur... het organiseren van waterhuishouding en investeringen in innovatieprojecten. Dit is het laagste totaalbedrag sinds 2010. Noord-Holland geeft in totaal 266 euro per inwoner uit. En dat is in totaal ruim 728 miljoen euro. Het meeste wordt besteed aan vervoer en dat is ongeveer 300 miljoen euro. En het minste wordt uitgegeven aan openbare orde en veiligheid. En dat is een bedrag van 2,5 miljoen euro. Speeltuin Groenendaal aan de rand van Heemstede en Linneushof. In Bennebroek zijn één van de tien genomineerden voor het leukste uitje van Noord-Holland. Er zijn dit jaar zoveel uitjes, opvallend veel uitjes in de kop van Noord-Holland genomineerd. Wat vindt u nou het beste uitje? Via de website van de ANWB kunt u uw stem uitbrengen op het leukste uitje van Noord-Holland. En dat kan op www.anwb.nl. Over een paar weken is het weer zover. Duizenden hardlopers zullen zich dan op de racebaan van Zandvoort verzamelen... voor de achtste editie van de circuitrun Bij het evenement dat op zondag 29 maart 2015 plaatsvindt... worden 14.000 hardlopers verwacht. De populariteit kan worden verklaard doordat de activiteit een brede doelgroep aanspreekt. Zowel beginnende als gevorderde lopers zijn welkom... Bovendien is het parcours geliefd dat bij sommige afstanden over het strand en door de duinen voert. Er zijn afstanden van 5 en 12 kilometer, een businessrun en twee jeugdonderdelen. Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 15 maart op www.zandvoortsequirun.nl www.zandvoortsequirun.nl En Zandvoortsequirun dat mag allemaal aan elkaar voor het geval u het heeft gemist. Het heeft gesneeuwd. Jee. Superleuk. Met kerst tenminste en op wintersport. Nu is het gewoon... bagger. Het is namelijk spekglad op de wegen. En vooral de smeltende sneeuw... is verraderlijk glad. Dat heb ik dus uh, onderweg hier... natuurlijk ook een paar keer uh, ervaren. Dat zorgt voor lange files op de wegen... in onze regio. Maar... Hier komt het grappige. Het zorgt nauwelijks voor vertraagde treinen. En dat is heel gek, want gisteren, toen het eigenlijk alleen maar regende... werd er wel een dienstregeling winterdienstregeling ingezet. Rare jongens, die uh, spoorwegen. Aan het einde van de ochtend gaat het weer dooien. De volgende sneeuw zou maandag kunnen komen, maar niets is zo veranderlijk als het weer. Dus hou de berichten goed in de gaten. En tot zover de nieuwsberichten. Nou, het leuke is, ik, ik besprak dat gisteren, gisteravond even met een uh, met een, uh, een NS'er, zou ik maar zeggen. Dus iemand die machinist en instructeur is bij de, bij de NS. Ja. En die zijn natuurlijk, ja, en daar heeft hij denk ik ook wel groot gelijk in. De NS krijgt de schuld van al dat uh, gedoe. Dat ze dus met een aangepaste dienstregeling moeten gaan rijden. Maar het, dat ligt helemaal niet bij de NS. Dat ligt namelijk gewoon bij ProRail. Ja. En <coughs> ProRail is een, een, een, toch een deel, geloof ik, een staatsbedrijf... dat het onderhoud van het spoor moet verzorgen. En dat dus niet goed doet. Uh, er is een, een hele berg achtergesteld onderhoud. Er zijn zelfs vorige week nog stukken spoor uh, onveilig verklaard... waar dus geen trein meer overheen mag. En dat is natuurlijk niet de schuld van de NS... Dus ik denk dat, dat, toch eens een keer, dat je dat toch eens een keertje duidelijk keer mag maken. het goed gezegd Dat het dus niet ligt bij nee. particuliere bedrijven, de NS. Maar dat het gewoon bij bedrijf uh, ligt bij uh, ProRail. Wat voor de meerderheid in handen van de staat is. En ja. die dus verantwoordelijk zijn voor die infrastructuur. En die doen hun werk gewoon niet goed. En, want nee. ik weet niet, er zullen gerust luisteraars zijn. Die de winters van 1963 en 1979 hebben meegemaakt. Ik ben er een van. Jij bent ook 1979 meegemaakt. Ja. En toen reden de treinen gewoon. En toen lag er heel wat meer snel dan nu, hoor. Ja, de diesels rijden gewoon, hoor. Nou, de elektrische treinen ook. Hoor. Ja, precies. En Goed. Toen, toen lag er toch beduidend meer dan wat er nu ligt? Zo is dat. Echt wel. Dus dat, dat maar eens een keer gezegd hebben. Dus niet, niet ja. altijd wijzen naar NS. Die doen echt wel hun best. En niet mopperen maar, tegen de conducteurs. Want nee, die kunnen er ook kunnen het aan er doen. echt gewoon niets aan doen. Het is, het is ProRail die zegt dat op een gegeven moment gaat sneeuwen. Dus we kunnen de wissels niet bedienen. En uh, dus uh, zorg je maar dat er minder uh, ah. trein. Hoezo zelden. kan dat niet? Zijn ze zijn bang dat ze koude handen krijgen. Of Ik zo? denk het, ja. Uh. Weer of geen weer. Ambtenaren. Of, of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een dag met winterse neerslag is het vanochtend meest droog. In de loop van de middag neemt de kans op regen of natte sneeuw weer toe. En het wordt maximaal 5 graden. Vanavond valt er nog wat regen of natte sneeuw, maar het wordt al vrij snel droog. En komende nacht komt het, uh, kan het mm, toch wel weer ook tot een enkele regen- of hagenbui komen. De wind is west tot zuidwest en matig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur eh, daalt naar iets boven het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden en komt het tot een enkele bui. Zo nu en dan schijnt het even de zon. De west tot zuidwestenwind is matig eh, tot vrij krachtig... en de temperatuur stijgt wederom naar de graad 5. vijf. Zondag overdag is het half tot zwaar bewolkt... en komt het regelmatig tot enkele buien. Bij die bouwen is hagel en onweer mogelijk. Noordwestenwind is landinwaarts vrij krachtig en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur daalt in de nacht naar plus 2 en stijgt overdag naar ongeveer 6 graden. En dat was het wat mij betreft. Met het weer en het nieuws.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 Ben ze zelf keer, en doe je niet van niet meer, want het was groot. Het vloei in ons engste, in ons engste. Het was groot. Het vloei in ons engste alweer. Van de A en de Lulee, kun je vatten, wat vatten, vatten nee, op de N en de P. Zodat dat mil en het water van de haast, een anders. En Ja, ik weet waar water drijft, meer dat is jammer van Dus dat dus dunze rap wat aan. Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan. Het water geeft nog waffen, dan meer witte vloe. En aan. Wang geen nog eieren. Witte vrouw in ons engste, in ons engste geeft nog haai. Witte vrouw in ons engste allemaal En Herakles heeft weer won, ja dat doet ze, ja dat doet ze. En Herakles heeft weer won, nog voor de wedstrijd is begonnen. En verspelt ze dus een keer, maakt niks goed, ja maakt niks goed. En verspelt ze dus een keer, toen we op in weer babeer Want dit is gewoon Witte vrouw. Het is boven het is het is boven de is boven het is het is boven de vloeien, het is het is de het de Oké, okay. dit nummer is een uh, protestzoem. <lacht> het gooit over de hoortige wereld waarin we leven op dit moment. Het gooit gehaktbal met rode kool. <lacht> Ik maak hoes, dus nou nooit langer zozen. aan zet twee venen dozen, zitten achter de koezen. Dat wordt dus weer bruusen omweg, want mijn gehaktbal met rode kool wordt koud. Mijn gehaktbal met rode kool wordt koud. Dus gooi nou die kraan dus een keer aan de kant, want ik moet ook nog over wie mijn taan erlangs en mijn gehaktbal met rode kool Riem de nager, me niet dood, want alle stoplichten die springen als ik eraan kom net op rood. Het viel dat ik zit te denken aan mijn lekker warme hap. Riet me in de buurt van B. Missin Boy, in Mission Visie, in de oedorgasm van de trekker van Boerbaan. Oi, Molins aan de weer, maar wat ging ik te keer? Ik reed wel tachtig ongeveer, want ik moest poep maar zijn beer. We scooi nog wel meer, alles deed me zeer. En Mieke hakbal met rode kool, wat mis je cold, Mieke met rode kool, wat koud. Life met jou Vos, nou dames ja, en heren. Jo. Hij zei, ik zal het een keer meenemen. Nou, dan ben ik hem dus vervolgd. vol. Op, Goed, even, even een serieus liedje. Uh, Daalwe Bob met Anouk. Me. Hold Me. The things you say In your innocent way Remind me how it should be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 the morning sun so just hold me now i'll stay here all night cause i it's double Rama We don't need another hero. Afkomstig uit de film Mad Max 3, The Thunderdome. Als ik dan naar buiten kijk, dan zie ik de lucht weer grijs worden. En dan denk ik, oh, er komt nog steeds meer nare op ons pad. Zou het sneeuw zijn? Zou het hagel zijn? Ijsel, Regen? Je weet het niet, hè? Het enige wat we wel weten, dat is dat dit programma erop zit. Dat we weer klaar zijn. En alles wat de lunch betreft. Ja, ja. We krijgen straks al de Euro Breakdown. Moeten we eerst nog zien dat we drie uur doorworstelen. Door ja. Mm. Yep. Oh, vind ik wel wat hoor. Drie uur zitten hangen tot we weer mogen. Straks om uh, vijf uur Zandvoort draait door. En het uh, eerste uur hebben wij hele speciale gasten vanmiddag. Namelijk uh, de band Flak. Die komen hier uh, heen en uh, daar gaan we mee praten straks. En uh, wat muziek van ze draaien. Ze gaan helaas niet live spelen. Dat kan ook niet. Want ze moeten daarna razendsnel weg om te gaan soundchecken in uh, de stad Schouwburg van Velsen. Waar zij vanavond optreden. Dus ik weet niet of daar nog kaarten voor zijn. Maar mochten ze willen zien, dan moet u daarheen. En anders kunt u ook 5 februari uh, nog terecht. Want dan spelen ze in het Kennema Theater in Beverwijk. Dus En het is... Uh, ja... Het is zulke fantastische muziek dat die gasten maken. Dat is echt ongelooflijk. Maar we gaan vanmiddag ook uh, nieuwe dingen van ze horen. De, de, die, uh, die hebben we meegekregen. The, the Lady is Back. En dat slaat dan voornamelijk ook op uh, Sylvia Houtsager. Die weer terug is bij de band. Fantastische violisten en harpisten. Geweldige muzikanten. Maar goed, dat gaan we vanmiddag dus allemaal horen. Om vijf uh, uur tot zes uur. En daarna de standtafel. En wie daar dan zit, nou geen idee. We zien wel. Voor nu gaan we ons even bezighouden met uh, de, de, in, het versterken van de inwendige mens. Ja, onder andere. Onder andere en uh, voor de en rest, even drie uur doorzien te komen. Er even drie uur doorzien zien te komen. Uh, bedankt voor het luisteren. Dit programma is er weer aanstaande maandag om twaalf uur. En dan presenteer, presenteer ik het een keer samen met Dolly de Pirek. Dus aanstaande maandag. Tot ziens. En uh, tot straks bij Zandvoort Draait Doei! Ja. En wat mij betreft, fijn weekend. Ja, jij ook.